In met het NOS Journaal. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam wil ouders van jongeren... die voor de tweede keer worden betrapt met een mes... een boete van 2500 euro opleggen. Na een serie steekincidenten riepen burgemeesters op... tot een landelijk verbod op messen. Maar minister Grapperhaus ziet daar weinig in... omdat ook een aardappelmesje kan worden gebruikt om te steken. Taleb wil het probleem daarom via een gebiedsverbod oplossen... en de ouders beboeten als hun kinderen in zo'n gebied... voor de tweede keer worden betrapt met een mes. Actiegroep Farmers Defence Force roept boeren op om woensdag geen trekkers op het Malieveld neer te zetten en niet over de snelweg te rijden. Woensdag protesteren de boeren weer in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een eerder protest in oktober leidde dat tot grote schade aan het Malieveld. Nu is het protest in een naastgelegen park en wie de trekker niet normaal parkeert kan een boete verwachten, zegt ook de gemeente. Strandpaviljoenhouders op Walcheren maken zich zorgen over het toeristenseizoen. Door de stormen Kira en Dennis zijn hele stukken strand weggeslagen. Op een aantal stranden gaat het om zeker anderhalve meter strand minder. De eigenaren van strandpaviljoens roepen de provincie en Rijkswaterstaat op om toch extra strand op te spuiten. Op dit moment mag dat niet vanwege de stikstofproblematiek. De Britse DJ en producer van elektronische muziek Andrew Weatherall is overleden. Weatherall stond bekend als veelzijdig muzikant. Hij werd groot in de Londense acid house-scene vanaf eind jaren tachtig en produceerde muziek onder meer dan twintig namen. In 2007 stond hij nog op Lowlands en zijn laatste optreden in Nederland was in 2017 op het Deckmantel Festival in Amstelveen. Weatherall overleed vandaag aan hartproblemen. Hij was 56. Het weer, vannacht wat opklaringen in het noorden en oosten, kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers. date. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Wel een metaforisch nummer van Kate Bush uit 1985 Running Up Dead Hill. En dat heeft natuurlijk alles met natuurlijk, dit te maken. Ja, zekers. Ik ben op Facebook iets begonnen. En ik ben nu ergens bij aflevering 24 terechtgekomen. Daar heb ik een, een fijne collega waar ik vroeger op het circuit mee gewerkt heb. Dat is ene Willem van Densen, die zei op een gegeven moment: ja, ik lees dat allemaal wel. Maar zou jij ook nog eens een keer iets willen doen met dit nummer Running Up Dead Hill? En toen dacht ik, ja, natuurlijk uh, een beeldschoon nummer. Dat sowieso. Maar er zit ook een metaforische kant aan het hele verhaal. Want het nummer. Is uh, geschreven van, uh, vanuit het uh, gezichtspunt van mannen en vrouwen. En uh, hoe zou het zijn als uh, dat nou eens een keer, één keer omgewisseld zou mogen worden? Daar gaat uh, dat liedje over. Toen moest ik op een gegeven moment ook denken aan een bepaalde uitspraak van uh, Max Verstappen. Die zei op een gegeven moment: Ja, zit, uh, zit de analist achter de stuur of zit ik zelf achter de stuur? En sindsdien uh, onthoud ik me toch wel het meest van commentaar. En daar lijkt het natuurlijk wel een beetje op. Want hoe, hoe zou ik in die situatie zitten als ik? Ik zelf achter het stuur zou zitten. Ja, dan denk ik dat ik misschien net zo zou praten als Verstappen zelf. En uh, dan zou ik de kritiek ook van mijn uh, rug af laten lopen. En denken van, jullie zitten niet achter het stuur. Uh, dat is alleen maar uh, degene die uh, dat uh, wedstrijdje rijdt. En zoals altijd zegt, uh, ook een goed Nederlands spreekwoord. De beste stuurlui staan aan wal. Dus uh, de analisten, oké. Okay. Dat ze er zijn. Prima, maar ik uh, geloof het allemaal wel. En uh, natuurlijk, uh, we zullen de Grand Prix van uh, 3 mei zullen we dan ook uit de laag gaan uh, bespreken. Maar goed, dat uh, doe ik niet. Uh, dat laat ik uh, gewoon aan de kennis over. Uh, dat uh, bracht de tijd alweer inmiddels op tien over negen. Het is uh, tijd voor, nou ja, laat ik uh, uh, maar heel voorzichtig uh, zeggen, uh, pompen de gitaren. Een damesband uh, die ze gemeld hebben. Maar ze gaan ook binnenkort uh, in, uh, in Hilversum. In uh, niet de Victorie. Voorstin. Ik haal altijd die twee podia door, door elkaar heen. Maar de een is uh, de, de Victorie. Dat is in Alkmaar. En de Voorstin, Dat is hem. Daar gaan zij uh, onder andere hun uh, nieuw materiaal laten horen. En een van die nummers die ze zullen laten horen. Dat is uh, de single die ze hebben uitgebracht deze week. Hier is Maidstone. En the, the Road. Een luisteraar in Colorado die de uitzendingen uit zit te luisteren. Maar er zit er ook ergens een gewoon in een woontoren bovenop de rotonde. Die zit ook te luisteren en die luisteraar vindt fijn mee. En ik hoop alleen niet dat er nu een bakkie ruis door mijn microfoon heen klinkt. Denk het niet, want ik ben luid en duidelijk te verstaan. De laatste twee nummers van New Bliss die zijn aangebroken... En dat is ook een hele mooie brug naar dat, dat uh, eerste nummer van dat derde blokje. Want dat nummer dat heet Broken. En ik ga nog even stiekem vragen aan Renske waar het een klein beetje over gaat. Ik heb een klein blauw vermoeden aan het uh, nummer. Maar ik wil het toch even weten. Um, het is eigenlijk een, een vervolg op um, Till We Meet Again. Um, ah. Dat je afvraagt <laughs> of je um, met iemand nog vrienden kan zijn als dingen kapot zijn gegaan. Oké. Okay. Ik uh, ga luisteren. how sincerity ends and everything we ever built so does it ease your guilt when you got my back after another another setback we used to be so strong but now I don't belong anymore into your arms you know we have our jars something I believe Look at new pictures. I will always stare. Oh, it's unfair. Zekers, dat was hem. En inderdaad, de studio-versie. Zoals we hem hier op de radio hebben laten klinken, een tijdje terug klinkt gewoon. Veel vetter en stoerder stoer dan uh, dit, uh, dit nummer. Maar deze is wel heel erg mooi ingetogen. En uh, doet je beseffen van... Ja, daar kan ook nog een keerzijde aan uh, bepaalde dingen zitten. En daar ging dit nummer er wel een beetje over. Uh, de laatste is I Know You Know. Hier is dublis voor de laatste maal van vanavond. He said it would be wild was the last time we can't keep going on like this yet he gave me another kiss I need to break away nostalgia forces me to stay I should show him Dat waren ze, New Bliss. En uh, het laatste nummer wat je hebt uh, kunnen horen is uh, I Know You Know. Uh, straks gaan we nog even, uh, nog even napraten met de band. Uh, maar nu is het uh, tijd voor uh, nummers uit Zwolle. Ja. Twee bands uit de Overijsselse hoofdstad Zwolle. Want uh, dat is de provincieplaats. Uh, de eerste is Glaswolf En de tweede is Lizzie's Lion. En ze komen beide dus uit uh, Zwolle. Wat ik al zei. En uh, nou vergeet je het ook niet meer dat ze uit Zwolle komen. <laughs> dus dan kan ik nog wel even uren doorgaan. Uh, vooral die tweede. Uh, Lizzie's Lion is uh, met die nieuwe materiaal bezig. Glaswolf kennen we natuurlijk al. Want uh, ze hadden al Haid uitgebracht. En onlangs ook blown apart. Dus dat is het blokje van twee waar je nu naar gaat luisteren. En we beginnen natuurlijk met de glasvol. I won't let you fool me Come on, try to break my pride And try to rule me Expose your certainties Exposing lies For the chance you will get What is in your mind Realm Ik heb band uh, Lizzie's Lion heet, uh, heet de band. En het nummer dat heet Ramble. Dat, uh, dat heb je net uh, gehoord. Daarvoor een andere Zwolle band Glasswolf. En die willen nog wel eens uh, repeteren in Heedon in, uh, in Zwolle. Want dat is uh, hun uh, vaste plek uh, waar zij uh, hun muziek uh, een beetje aan het instuderen uh, zijn. Voor, en wellicht ook voor het nieuwe werk weer terug hier naar de regio... naar de Amsterdamse hoofdstad... want daar schuilt en huist ook... Jelte de Vries... en die werkt als sessiemuzikant... met Lucas Hamming... dat is de maestro van dit jaar... maar hij heeft ook een eigen project... en dat is een project wat wij altijd... ten volle ondersteunen... want hij doet dat regelmatig... spullen naar ons toe sturen... en het klinkt ook gewoon indie... van de bovenste plank bijna willen zeggen... hier is Alaska Pollock... en Awake... En het uh, nummer dat heet uh, What's Going On. En uh, ze volgt haar studie op het uh, In-Holland Conservatorium. Dat moet jou uh, zeer bekend in de oren klinken, Zeker. Jochem. Uh, want dat is ook uh, de plek waar jij uh, zit. Dus ken jij misschien Emmy? Ja, van, van zin vooral. Uh. Ja. Ja, ze zit gewoon een paar jaar hoger, volgens mij. Twee of drie jaar. Ik, ik denk weet, ik dat zij in het niet. laatste jaar zit. Ja, ja, ja, in ieder geval, ik kom er wel regelmatig tegen. Ik heb het -nummer ook wel al gehoord, ja. Ja, ja. Uh, Ken jij ook het uh, fenomeen Rob akna Award? Ken je dat ook, of niet? Uh, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Uh, niet geweest te kijken om, uh, nee, om te zien? Nee, niet echt. echt nee? Voor gehad. Nee? Nee? Uh, ben jij eigenlijk ook een uh, type die toch uh, kijkt uh, wat, uh, wat collega's, studenten uh, aan het uitspoken ik zijn? Ik het wel te doen. Ja, ja, ik, uh, ja ik ga, ik ga, wel als ze in de buurt spelen ga ik wel regelmatig kijken of ik kan kijken. Ja. Maar het is af en toe ook wel nog moeilijk met de studie erbij. Omdat het gewoon af en toe een beetje met elkaar flasht. Ja. Hoe ben je in, uh, in Haarlem uh, verzeild geraakt uh, bij deze opleiding? Want ik kan me voorstellen, uh, is, is er dan niet uh, ergens in het zuiden dan, uh, dan toch ook een opleiding? Of uh, zie je dat anders? Er is wel een opleiding. Uh -huh. heb je opleiding. In het zuiden heb je ook gewoon, volgens mij in Maastricht zelfs, heb je gewoon uh -huh. conservatorium zitten. Uh -huh. maar, het is allemaal klassiek en jazz. Ja, dus, dus vandaar dus mijn volkering ging daarom ook meer richting Haarlem of Amsterdam. En uiteindelijk ben ik dan toch in Haarlem terechtgekomen. ja als mensen nu thuis horen wat ik aan het doen ben... ik uh, ben even de microfoon een beetje aan het uh, bijstellen. Dus uh, dat doe ik gewoon tijdens de uitzending. Ik, ja, ik uh, werk niet volgens de Hilversumse maanstaven dat het allemaal uh, gezellig en uh, strak en smooth moet klinken. Uh, dan kom ik uh, weer uh, bij de dame in het uh, gezelschap uh, uit. Want uh, ja, uh, uh, EP, die, uh, die, zie ik, uh, die zie ik hier uh, gewoon letterlijk... wie zie ik door mijn handen heen uh, gaan. Dus, uh, dus, dus, dus het ding uh, begint... Uh, het begint er wel aan te komen. Ja, ja. ja zeker. Uh, hoe lang hebben jullie daarna gewerkt eigenlijk? Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Uh, stiekem is het toch al bij, alweer bijna een jaar geleden... dat we uh, in de studio waren om deze EP op te nemen. Mm -hmm. uh, het schrijven van de EP is eigenlijk gebeurd... in de periode van september tot en met december. Mm -hmm. uh, en toen zijn we in januari, volgens mij, of februari zijn we de studio ingegaan. Mm -hmm. uh, Nemen jullie er ook de tijd voor om het materiaal zo goed mogelijk te uh, Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja? we gaan een heel ja, ja. proces met producers aan vooraf. Uh, tuurlijk, we schrijven gewoon de nummers eerst zelf. Ja. Uh, maar we hebben ook zeer zeker uh, met mensen gekeken: oké, okay, welke sound kan beter? Of ook gewoon qua tekst. Welke hmm? lyrics werken beter? Uh, hoe? Vand ik het best voor van verwoorden hetgeen wat ik voel of wat ik wil zeggen met deze tekst. Mm. Dus natuurlijk, uh, je, je krijgt wel gewoon alle hulplijntjes, ook natuurlijk van docenten van school, um, waar ik toen de tijd nog op zat, ja. uh, om, om er gewoon iets, echt iets moois van te maken. En wat ook tevens mijn afstudeerproduct was voor mijn, ja, voor mijn afstudeer en van Amsterdam, uh, moest het ook gewoon wel echt heel goed zijn. Dus er is zeker heel veel uh, gedachten en dingen uh, ja, voorbereidingen vooraf gegaan. Ja. Mag ik zeggen dat jij eigenlijk de grote motor bent van No Bliss of niet? <lacht> of is dat uh, een maar, beetje. Ik te... kan schrijven wat nummer is. In um, zekere zin wel. Ja? Ik kom natuurlijk wel gewoon aan met, met, met ideeën, de vocal line en de akkoorden. Maar mm. we zijn nu inmiddels wel op een punt dat we met, met elkaar wel gewoon. Um, daar een, een coole baspartij of een, een coole drumpartij. dat we met z'n samen daar gewoon een nieuw iets van um, mm. maken. Is dat ook het meest prettige dat je met, uh, met je broers werkt? die echt direct bij je staan en ook weten wat jij, wat jij wil? Uh, ja, zeker. Het is onze, onze manier van communiceren. Want ja, we, we zitten al acht jaar in deze band. Um, als je bedenkt dat we 23 en 20 zijn... dat is best wel een aanzienlijke leeftijd. Mm -hmm. um, ja, we gaan zelfs al richting de negen. Ik weet echt niet. Maar <laughs> dat, uh, ja, je, je weet op een gegeven moment gewoon... dat je hetzelfde muziekkader hebt... Um, hij hey, doe zoiets. En dan zal elke andere persoon denken van... Ja, lekker vaag. En dan weet je wel dat Jelle ja. of Jochem... Hij, hij doet wat je bedoelt. is Dat je het niet uh, keer uit moet leggen... Ja, wat je hoeft heel bedoelt. weinig woorden hoeft uit te leggen ja, ja, ja, wat je ja. bedoelt. En ja, dat, ik dat, dat je hetzelfde je effect krijgen. Ja. dat is het, uh, het uh, voordeel dat het uh, je eigen bloed is... Om het dan maar zo, uh, ja. zo uit te drukken. <laughs> um, nou ja, uh, optredens zijn niet er ook. Paradies al. had je het net over. Ja. Wanneer is dat? Uh, dat is 20 februari in. Dat uh, is snel. De, de de ja, dat, dat is volgende week al. Precies over een week. Dus dit komt heel erg uh, lekker uit uh, om eventjes uh, nu uh, gratis en voor niks op die radio uh, te zijn. Ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook niet <lacht> ongelet, <hè? laughs> uh, Goed. Uh, we gaan naar uh, het, het, het, het feestje uh, gevierd worden van de EP. Dat dat, dat, uh, ja, dat, dat, ook dat, dat uh, ding, dat, dat ding samen centraal is. En daar nog andere bands ook, ja. uh, met wat vriendenbands. Uh, ja. uh, hebben gewoon een avond. Uh, ja waar mensen gewoon nu muziek gaan laten horen, waar mensen EP's uitbrengen, ja. Dus dat is wel. Uh, ja. Vind je dat dat het uh, best uh, oké okay is in Nederland dat er toch genoeg uh, manieren zijn om je muziek op uh, verschillende platforms uh, te kunnen laten horen, of kan uh, het beter? Nee, natuurlijk. Het dus is, is beter dan ooit, denk ik. Ik bedoel, um, iedereen kan gewoon uh, muziek uploaden, uh, wat natuurlijk super mooi is. Want toen wij een van onze eerste singles geleasden... We kunnen terugzien dat we soms meer geluisterd worden in Amerika... of in Canada of in Rusland dan in Nederland. Mm -hmm. Dat kon vroeger niet zo makkelijk. Nee. Dus in die, in die zin is dat natuurlijk een stuk prettiger. Het ja. feit dat eigenlijk dat er dus een Amerikaanse meneer zit te luisteren in Colorado... Ja. is daar een bewijs van natuurlijk. Ja, ja, klopt. Hoe is die eigenlijk aan jullie gekomen? Ja, die man die, man die denkt, hey, het gaat wel over mij, maar ik versta er geen geloof <laughs> van. Dus, maar dat vind ik altijd wel leuk. Um, ja, ook gewoon via, via Facebook. Via, uh, ja. Die vindt, die, dus gewoon zoeken naar nieuwe muziek en die komt op een gegeven ja. moment jullie tegen. Dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van een artikel wat ik niet zo lang geleden heb ja. gelezen over Eurosonic. Dat er gewoon Nederlandstalig werk ergens hier in Roemenië, ja, het klinkt goed, maar we staan er helemaal niks van, maar het klinkt ja. gewoon hip en lekker. Is dat, uh, dat is een beetje de gedachte eigenlijk, uh, erachter zin. Ja, alleen kunnen ze, ons, onze tekst natuurlijk wel in onze skills wel bestaan, Maar ja. ja, tuurlijk, mensen, net zoals dat wij Amerikaanse of Britse bands ook heel interessant vinden, vinden mensen natuurlijk ook in het buitenland Nederlandse bands heel tof. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja... ...hebben wat je, wat je niet kan krijgen zo zeg maar. Goed, uh, ik ga nog even wat uh, draaien. De band die uh, nu gaat horen... ...die komt ook uit het hoge noorden. Dat is uh, de band Metal Lake. En dat nummer dat heet Blood Crawls. Benedict heet de man en het laatste single wat hij heeft uitgebracht is When We're Young en er zit een heel verhaal achter, maar dat ga ik bewaren tot volgende week, want dan is er ook nog een uitzending. Hoewel volgende week zitten wij vanuit het patronaat. want dan is het de, de laatste voorronde van de Robak daar wordt en daar moeten we natuurlijk ook nog bij zijn. Is dat nog even iets uh, in het uh, kort iets uh, voor jullie? Uh, of zijn jullie dat stadium eigenlijk al gepasseerd? Uh, talentenjachten of uh, bandcompetities? Dat is niet meer uh, aan jullie besteed, uh, toch? Um, We <laughs> hebben wel al onze fair share of, of dingen meegedaan. Mm -hmm. um, alleen, um, ja, bij veel competities um, is er vaak toch iets van uh, een, een vriendjespolitiek aanwezig. Ja. Mm -hmm. dus, uh, we hebben besloten dat wij er ons wellicht verre van gaan houden. Ja. Uh, want uh, het is eigenlijk uh, net als, uh, als een beetje als wijn. Hè? Muziek is uh, een kwestie van smaak, zeg ja. ik altijd maar. Ja. Uh, je kan niet iemand de smaak opdringen van, uh, van muziek, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Maar uh. en wat je ook gewoon vaak ziet in heel veel uh, competities... is dat toch um, mensen mensen kennen. En dan kan iets alsnog nog supergoed zijn. En kan het alsnog best terecht zijn als mensen iets winnen. Uh, maar dan vraag ik me soms zelfs af: van, ja, heeft het dan al 100% daar nou mee te maken? Of speelt er ook iets anders mee? Ja. Uh, niet, niet specifiek iets noemende of zo, want dat ga ik niet doen. Maar ja, ja dat, wij, wij hebben voor onszelf nog wel eens zoiets gehad: van oké, okay, nee. Dat, uh, want weet je, in zo'n competitie is er altijd toch maar één winnaar. En dat hmm. is leuk voor die ene winnaar. Um, maar ja, en voor, voor de rest heb je er iets van publiciteit uit, maar je kan je veel beter focussen op. Uh, op je eigen gigs, op, op hoe je jezelf uh, meer bekend gaat maken via social media of andere. Je kan veel beter je energie daarin stappen. Ja, ja, ja, ja, duidelijk. duidelijk. Uh, is het ook uh, nu? Doen jullie het nog zelf uh, achter ja. de optredens aan, aanhollen, maar de bedoeling is dat dat uh, gaat veranderen, toch? Of niet? Uiteindelijk wel, ja. ja. ja. Maar tot nu toe alles nog uh, helemaal zelf, ook in Duitsland en. Uh... We zijn ook ooit, ooit een keer in België geweest. Dat is heel lang geleden. Maar uh, ja, nee, nu is alles nog gewoon zelf. Ook door heel Nederland. Dus het gaat ook wel echt van, van Amsterdam naar uh, Eindhoven, naar Limburg, naar uh, Vlaardingen, Rotterdam. Ja, dus ja. jullie komen toch over... We, we gaan al best wel door Nederland heen. We hebben ook in Den Bosch gespeeld. Uh, we hebben ook een keer... Uh... In het Hoge Noorden? Nog niet, nog niet. Een horizon tour. Daar zou, uh, zouden jullie ook nog wel uh, niet uh, mee staan, denk ik. Ja, als wij daar niet te hard voor zijn. Ja. Dat dus... uh, nou, dat denk ik dan in de akoestische versie, denk ik. Dat jullie daar prima kunnen staan, Ja, dat, dat, dat is ja. misschien wel een beetje dus, op, dus, op dus, dan dus gewoon eventjes gewoon, uh, de boel aanpassen. Het is ja. net kamperen wat wij in het eerste ja. weekend van mij moeten doen. En, uh, we, dat gaan dat wel ook, we hebben ook in Enschede een keer gespeeld. En we gaan nu dan in Duitsland, ten hoogte van Enschede, ergens in Duitsland spelen. Maar ik weet even niet meer de... Laat. Maar ja. ja. ja, het is altijd de website. Ja, ik ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Ja, wij vonden het ook leuk. En uh, wellicht dat we nog in de nabije toekomst nog uh, weer iets van jullie mogen horen. Dat hoop ik wel. Ja. Goed, dank jullie wel. Uh, straks uh, gaan, de, gaan de mensen van uh, Nashville Radio uh, de, de zaak overnemen. Nashville Radio Country Muziek hier bij ZFM Zandwoord. En uh, wat ons, uh, ja, want wij zijn er volgende week weer, maar niet vanaf deze plek. Nee, wij zitten in een poptempel in Haarlem. Want dan is er de vierde voorronde van de Rob Agda-woord. Marcus is er al helemaal klaar voor. Lens bij zich, foto bij zich. En uh, ik zei, de gek zal dan wel ergens in uh, de catacombe staan. Nou ja, maar goed, we werken het wel. De laatste voor vandaag is Alan Fournier En dat nummer dat heet The Messenger. En ik zeg, tot volgende week. Dag. Coffee breath spit from a balloon. to